Het weer nog, vannacht bewolking en hier en daar wat regen. Bij minimaal 7 graden. Ook de komende ochtend nog wat regen. Later droger en af en toe zon. Er staat wel een stevige wind en het blijft fris. Een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO Nooit meer slapen.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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een ode aan de gewone mens met alle tekorten. Weg van al dat uh, succes en al die glamour. Het uh, gaat nu eens over het falen. Dat zegt het affiche, revolutie van de mislukking. Theatermaker Stephanie Laurier is hier na ene. Alke Huls die, uh, schrijft elke nacht een vers verhaal en dient het op ook na ene. Maar we beginnen komend uur met Edwin de Vries. De voorstelling heet Westerbork serenade. En hij kruipt in de huid van zijn vader, verzetsman en acteur Rob de Vries. Het verhaal is zo bijzonder dat je je afvraagt waarom Hollywood nog niet van zich heeft laten horen. Steven Spielberg zou dit moeten verfilmen. Een Joodse verzetsman die kamp Westerbork binnendringt om zijn liefde te bevrijden. En het verhaal gaat daarna zelfs nog verder. Iemand heeft ooit gezegd... een held is iemand die ongestraft onverstandig is geweest. En dat geldt volgens mij hier ook. Edwin de Vries is acteur en scenario-schrijver... en speelt de voorstelling met onder andere zijn zoon, Sammy. Edwin de Vries werd geboren in 1950. Hij heeft uh, heel veel verschillende dingen gedaan. Film, toneel was te zien bij het experimentele theater... maar ook bijvoorbeeld in de serie In de Vlaamse Pot. Hij schrijft ook, onder meer de onvoorstelbaar succesvolle... voorstelling Soldaat van Oranje, jaren achter elkaar uitverkocht. En het scenario voor de tv-reeks Dr. Deen Edwin de Vries, hartelijk welkom. Goeienacht. Dit, dit, dit verhaal van, van, van jouw vader, dat, dat, is, dat is zo absurd en zo bijzonder... en zo spannend en, en zo ja. ongelooflijk. Hoe, hoe werd dat jou vroeger verteld? Ja, ik, ik, ik kreeg het als kind te horen, maar toen kreeg ik het maar gedeeltelijk te horen. Dus dat het, het verhaal dat hij dat inderdaad als, als uh, hulprangeerder had aangemonsterd... op een posttreintje naar Westerbork, om zijn geliefde uit het kamp te halen... dat dat, dat hele verhaal, dat dat ook gelukt was... dat ze ook inderdaad eruit is gekomen. Uh, dat, dat gedeelte, dat, dat hoorde ik al als jongetje. Uh, en voor de rest vertelde je het niet, het verhaal. Dat was, de, dat was het ongeveer. En hij vertelde ook dat dat nodig was geweest... omdat die vrouw in het verzet zat. En uh, dat hij dat eruit moest halen. Want anders zou ze namen kunnen gaan noemen? Of dat zouden, gaan noemen. Ja, dat, dat, dat, dat vertelde hij natuurlijk ook aan zijn medeleden uh, van zijn verzetsgroep. Want die hebben hem allemaal geholpen. Die hebben voor een vals persoonsbewijs gezorgd. Waarin hij als moslim, want dat was een Joodse jongen... dus hij was besneden. Dus ze hadden moslim gemaakt en dat hij in Surabaya geboren was. En, uh, en dat hij hulprangeerder was. En met dat valse persoonsbewijs. heeft hij inderdaad de machinist van dat posttreintje kunnen overtuigen. En is hij het kamp binnengereden. en heeft dat meisje eruit gehaald. En uh, dat, dat, dat gedeelte van het verhaal. dat wist ik al als tienjarige jongen. En dat was natuurlijk een, een helder verhaal. Ik bedoel, je zal zo'n vader hebben. En, uh, maar veel later, maar dat is echt veel later. In de, uh, bij het veertigjarig bevrijdingsfeest van, uh, van, van uh, Westerbork. Uh, mijn vader was toen al lang dood. Die is in 1969 overleden. Dit was in 85. En toen kwam ik op, want ik moest iets voordragen... voor, dat, uh, herde voor die herdenking. En toen viel er iemand flauw in de zaal. En dat was dat meisje. Want die, die en, zag jou en die zag realiseerde mij. zich dat dat de zoon was. Nou, ze dacht dat het mijn vader was. Want jullie lijken op We elkaar. We lijken op elkaar. En ze dacht dus, god, het is Rob. En ze was voor het eerst na 40 jaar... ze was na de oorlog meteen geëmigreerd naar Amerika... en was voor het eerst om die bevrijding te vieren... die 40-jarige bevrijdingsfeest te vieren... Uh, was ze naar Nederland gekomen en zag mij opkomen en viel flauw. En toen heb ik bij dat, bij dat prachtige monument daar in Westerbork... met die ongekomde uh, spoorrails... daar heb ik met haar staan praten... en heeft ze vreselijk staan huilen op mijn schouder... en vertelde me toen pas dat ze... Uh, was, uh, was uh, uh, teruggekeerd naar het kamp. Naar 15, na, na, na drie weken. Want, want het, het verhaal is... We, we mogen er wel even bij stilstaan. Iemand, ja. iemand, een, een Joodse jongen gaat echt naar het hol van de leeuw het kamp... waar, ja. je, waar je dus nooit terecht hoopt te komen met een vals paspoort. Wat een enorm risico is. Ja. Geeft zich uit voor hulpbrancheerder, een beroep... waar hij helemaal niets van af weet. Ja. Moet, moet daar doen alsof hij bij de spoorwegen werkt. Moet daar de post brengen. Dan moet hij dus een meisje uit dat kamp weg zien te voeren in, in, een, in een kist of een postzak... of, ja. of even als niemand kijkt. lijkt me nog geen sinecure. Nee, nee. En dan komt hij terug in Amsterdam met dat meisje... van wie hij houdt of wie hij verliefd is... En zij keert terug naar dat kamp. Ja, zij keerde terug naar het kamp. Ze had in het kamp een uh, Duitse Jood uh, leren kennen... die een vrij hoge positie in het kamp had. Dat, dat had je in dat kamp. waar De, de, de ODE'ers, dat was de Ordedienst, de Joodse Ordedienst. En die man had daar een hoge positie in... en die was verliefd op haar geworden. Zij zat in het cabaret van Westerbork. Wat ook nog een heel apart verhaal is. Want dat cabaret had een heel hoog niveau. Daar zaten echt de, de helft van het Nederlands. Concertgebouworkest zat daar natuurlijk in de, in de, in de orkestbak en, en, en acteurs en beroemde Duitse cabaretiers ook zaten erin. Mm -hmm. Daar zat zij in. Uh, die man was verliefd op haar geworden en uh, toen zij ontsnapt was, toen heeft hij, die, die, die, die Duitse uh, Joodse man, die heeft de opdracht gekregen van kampcommandant Kemmerke om haar op te sporen mm -hmm. en hij wist wie haar beste vriendin was en heeft haar makkelijk kunnen terugvinden. heeft haar teruggehaald met het dreigement dat als ze niet zou terugkomen, dat dan hele, hele de hele cabaretgroep meteen op uh, transport naar Auschwitz zou gezet worden. Dus toen heeft ze eigenlijk voor de geld gekozen en is teruggegaan. Wat voor jouw vader toch als verraad moet hebben gevoeld. Dat, die, die, die, is daar, die heeft een nederlaag geleden natuurlijk. Want wat, wat had hij niet voor een risico genomen om, om hem te bevrijden. En ze is dus teruggekeerd. En, en dat, dat moet vreselijk voor hem geweest zijn. Zo vreselijk in ieder geval dat hij het ook nooit verteld heeft. Hij heeft dat gewoon nooit aan ons verteld. Dat, dat de rest van het verhaal heeft hij altijd verzwegen. Waarschijnlijk omdat hij zich daarover schaamde... of dat toch als een nederlaag heeft ervaren. En, en ook het feit dat ze in het verzet zat... dat bleef hij maar herhalen. En die vrouw heb ik later nog een keer voor een documentaire... Westerbork Girl van Steffi van den Hoort. Uh, die is ooit op de VPRO uitgezonden die documentaire. Toen, heb ik, toen was ze 82, heb ik geïnterviewd... En toen in New York. En toen heb ik er alles mogen vragen. Uh, van, van ze, de, ook toen zag ze mij weer een beetje als mijn vader en werd een, een soort van verliefd op me. Dus ik heb er alles kunnen vragen. En toen zei ik: van, heb jij ook in het verzet gezeten? En toen zei ze nee, helemaal niet. Hij was gewoon verliefd op me en hij wilde me terug hebben. Maar hij heeft dus, hij heeft dus eigenlijk iets, iets in die zin ook onverantwoordelijks gedaan. Eh, los van dat het een, een mooie romantische daad is en, en dat het altijd goed is om iemand te proberen te redden, maar hij heeft heel veel mensen in gevaar gebracht ja, met een het. excuus. Een ontzettend onverantwoordelijke taat, eigenlijk geweest. Maar wel met een ongelofelijke moed. Want hij heeft gewoon, ja. Ik, ik, toen ik hoorde dat, hij, dat het alleen maar om, uit reden van liefde was. toen pas dacht ik van ja. Dit, dit verhaal moet verteld worden. Want dat vond ik zo mooi. Dat iemand zo veel van een meisje houdt. dat hij zijn leven werkelijk in de waagschaal stelt. Uh, om haar terug te halen. Toen dacht ik, ja, dit, dit is zo romantisch. Dit, dit hier moet echt iets. Van gemaakt worden. En ze is geëindigd met die, met die Duitse Jood. Ja, precies. Ja, ja. Dus dat, dat liefdesverraad, dat, dat is duurzaam gebleken. Ja, ja. Ja, en ze, ze, ze, ze, en ze is ermee naar geëmigreerd ge ook. Ik heb er wel toen ook um, uh, gevraagd van... heb je hem ooit nog teruggezien uh, uh, na de oorlog? En toen zei ze van ja, één keer. We hebben elkaar één keer in de Amsterdamse Schouwburg ontmoet... in de, in de loge van de Schouwburg. En ik had wel uit verhalen over mijn vader gehoord... wat hij uitspokte in de loges van de stad Schouwburg... Uh, met, met uh, actrices. En uh, dus, dus ik vroeg haar... van zijn jullie toen ook met elkaar naar bed geweest? En toen zei ze alleen maar... I leave that to your own imagination. Wat een mooie antwoord. is. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> de, de, de verhouding is niet zonder meer dat, dat, dat jij altijd tegen je vader hebt opgekeken. Dat, dat het een held was en dat je hem nu in, in die zin op een, op een podium wil brengen. Het, het ligt gecompliceerder volgens mij. Ja, ja het, het, het is zo dat, dat uh, dit verhaal is, is, is een uitzonderlijk verhaal. Uh, en... en ik wilde eigenlijk gewoon dat monument voor hem oprichten, eigenlijk. omdat ik dacht van ja, dit is dit, is, dit verhaal was, moet verteld. Dit verhaal moet gewoon verteld worden. Maar tegelijkertijd terwijl ik daarmee bezig was... ontdekte ik ook wel de ambivalentie natuurlijk... Van, van, van het verhaal en van zijn karakter ook. Dat hij dit gewoon durfde te doen is uitzonderlijk... maar dat hij daarmee ook ja, toch een vrij onverantwoordelijke daad deed... ten opzichte van zijn medeverzetsleden... En, en, en de machinist die je meenam naar, naar, naar het kamp. Dat was allemaal... Dat, dat, dat moet in dat hoofd nog... ik denk dat hij zich dat helemaal niet gerealiseerd heeft... Dat hij dat, die, die, die, dat verantwoordelijkheidsgevoel, en daarom was ik zo geïnteresseerd... in zijn leeftijd, hij was 23. Ik heb een zoon van 23. En ik, ik weet dat dat, dat dat op de grens staat van, van, van jongen naar, naar man. En het dat het is toch nog... niet de leeftijd van de wijzen? Nee, je nee, dat is Je dus bent een... geen kind meer, maar je bent ook nog niet verstandig. Nee. Dus hij is, is ongelooflijk impulsief geweest. En daarom vond ik het zo leuk om het met mijn zoon samen te doen. Omdat je dan, dan zo'n hele jonge jongen op het toneel ziet staat, die, staan. En, en, en het was zelfs zo dat mijn oudere broer, uh, die was er een zaterdagavond bij de première. En die zei van ja, ik heb toch het idee gekregen van hoe mijn vader was toen hij zo jong was. En ik realiseer me nu pas. Wat voor een ambivalente daadheid gepleegd heeft. En, dus het is, het is aan alle kanten is het. Voor mijn zoon is het weer ontzettend leuk. Want die, ja, die heeft een soort. Die, die heeft uit mijn werkkamer een paar foto's van mijn vader gepakt. En die zet hij elke keer neer in zijn kleedkamer. Als een soort monumentje, als een soort altaartje. Want die, die heeft zich. Die heeft mijn vader nooit gekend. Die heeft zijn grootvader dus nooit gekend. maar... Door die rol te spelen, zegt hij. Ja, ja, ben ik toch wel een stuk dichter bij hem gekomen, maar dan grijp ik hem ook weer. een ja, stuk Ja, vader beter. is overleden in 1969. Ja. Dus, en, je, en je zoon is van 1993. Dus ja. dat, dat zou on, ja, dat, er zit een enorme nee. tijd tussen. tussen ja, die nee, twee. Hij, heeft, hij heeft eigenlijk wat hij, het enige wat hij wat echt van hem gezien heeft, is de film De Overval. Toen hij een jaar of tien was, was die film ger uh, gerestaureerd. En toen, uh, de, de, daar speelde mijn vader de hoofdrol in, in die film, de overval. En, uh, en toen zag hij mijn vader en toen zei hij achteraf... dat lijkt me wel een aardige man geweest. Dat is wel mooi. Ja, ja, dat was ontzettend leuk, ja. Als je vader vertelde over de oorlog, hè, en wat, wat voor toon had dat? Waren dat anekdotes, heldenverhalen, grappen... De herloofse mededelingen? Het, het, waren voornamelijk, nee, het, het waren voornamelijk de grappen. En de leuke dingen die er gebeurd waren, de verhalen. En de echt serieuze dingen, die, daar had hij het niet over. En ik heb pas veel later gehoord van mijn moeder dat hij s'nachts uh, vreselijke nachtmerries had. En heel slecht kon slapen, en heel erg last had van de oorlog. Dus van, van de angsten en van, van, van, de, van dingen die terug zijn gekomen. Dus de, dat, maar daar had hij het niet over. Over die kant uh, sprak hij absoluut niet. En uh, ik, ik weet dat ik ooit als kind natuurlijk nieuwsgierig was van... had je dan ook een pistool? En uh, heb, je, heb je wel eens iemand doodgeschoten dan? En dan zei hij van, nou, dat vertel ik je later nog wel eens. En dat is er nooit van gekomen, want toen was hij plotseling dood. Wat, voor, wat verband had je met, met je vader? Want hij was een, een, een beroemd man in zijn tijd. Echt ja. een groot acteur. Ja. Een gevierd acteur. Speelde ja. samen met, met namen van mensen die we nu nog kennen. Fien de Lamarck, noem maar iemand. Ja. Ja. Dat, dat, zijn, dat zijn echt... Uh, dat, is, dat, is, dat is historie. Ja. Van, van dit land, maar wat, wat voor band had jij met hem? Ja, ik had een, een, een, een, een, ja, een bijna een telepathische band met hem. Ik was, ik was een vrij uh, uh, ziekelijk jongetje. Ik, was, ik, ik had uh, vreselijke astma. En daardoor uh, ging ik ook vaak met hem mee naar Amsterdam... naar mijn longarts. En, uh, dus ik zat vaak met hem in de auto. En dan konden we midden in een gesprek ergens over beginnen. We, uh, we waren heel... We, we, ja, we hadden een hele nauwe band. Uh, waarschijnlijk uh, lijken onze karakters ook behoorlijk op elkaar. En dat clashde natuurlijk, toen ik wat ouder werd, clashte dat ook. Twee mannen Omdat, die te veel op elkaar lijken. Ja, dat, dat, dat gaat op een gegeven moment niet goed. Dus dat, dat, dat heb ik ook met hem meegemaakt. Ik ben ook, ik ben ook wel uh, op mijn zeventiende op een gegeven moment uh, uh, van de huis weggelopen uh, een half jaar. Om aan hem te ontvluchten. Om ja, weg van hem te komen. Ja, om, om, om mijn eigen zin door te drijven. Toen wou, ik, toen wou ik acteur worden. En dat wou hij helemaal niet. Dus dat, toen zat ik in mijn eindexamentijd. En hij, hij, ja, hij zei van... ja, Je zit op het gymnasium. En je hebt een hartstikke goede hersens. en Je, je gaat toch niet toneel spelen. Je lijkt wel gek. Terwijl hij het zelf wel deed. Hij deed het zelf wel. Maar hij had een, door de oorlog en de, de crisis daarvoor... had hij maar Driejarige HBS. Dus hij had echt voor zijn zonen uit, uitgestippeld dat, dat ze echt uh, geleerden moesten worden. Gewoon echt gestudeerde jongens. Dus ik moest advocaat worden en mijn broer moest arts worden. En mijn broer is dat ook geworden. Uh, maar ik verzette me, want ik wou naar de toneelschool. En dat, dat, dat clashte wel even met hem. Want je zei dat je een ziekelijk kind was. Je, ja. je hebt ook een, een tijd afgezonderd in een, in een soort uh, kuuroord gezeten. Dan denk ik meteen aan Thomas Mann de Toverberg. Ja, nou, er was ook zoiets. Het was uh, het sanatorium uh, in Davos... Ja, dan dat, zit je wel een beetje in die hoek. Ja, dat was, het was echt zo'n... Daar, daar lagen ook, uh, in die tijd, het was in 1959, ik was negen jaar... Uh, daar lagen ook uh, uh, TBC-patiënten nog. Die, zo uh, smiddags in de zon uh, werden ze op de balkons uh, gezet met hun bed en al. Dus dat, ik heb daar een, een driekwart jaar gezeten in Davos toen, in mijn eentje. Het en... lijkt me een ingrijpende ervaring ja. voor een kind. Om helemaal los van... Nou ja, in, een, in een land waar je de taal nog niet spreekt. Los ja. van je familie, los van vriendjes. Ja, ik, daar heb ik ook wel geleerd dat je, dat je het allemaal zelf moet opknappen. Dus daar ben ik wel heel zelfstandig van geworden. En dat ben je ook altijd blijven geloven, dat je het zelf moet opknappen. Ja, ja dat doe ik ook eigenlijk. <lacht> nog nog is eigenlijk een goede levensles geweest. Ja, een uitstekende levensles, ja. Ja, maar ik moest wel. Ik moest inderdaad Duits leren. Ik, moest, uh, ik zat in een internationaal uh, uh, kinderthuis. En uh, waar niemand uh, Nederlands sprak. Dus ik moest gewoon Nederlands uh, gewoon Duits leren. En, uh, en dat ging ook vrij snel. Ik had vrij snel die. die ik sprak Zwitser Duits echt. Uh, en. Uh, en, uh, en, uh, en tegelijkertijd uh, ja, werd, ik er ook, werd ik er ook steeds uh, gezonder. Want dat was een, gewoon goede lucht. En uh, de, de, de de allergene stoffen waren daar niet. Als je boven de 1600 meter zit, dan zijn die allergene stoffen allemaal weg. Dus ik kon voor het eerst in drie kwart jaar gewoon vrij ademen. En ik kon leren skiën. En ik kon gewoon lichamelijk ook groeien en, en sterker worden. Dus dat, dat, was, dat was ook lekker. Dus je kwam als een ander jongetje terug? Ja. Is ja. er ook een moment geweest in je leven dat je hebt geleerd... dat je niet alles zelf hoeft op te knappen? Want het is, het is, het is typisch zo'n goede levensles die je ook kan doorschieten... als je hem te, te serieus en te consequent uitvoert. Ja, dat, dat is waar. Maar aan de andere kant, ik heb eigenlijk, eigenlijk tot mijn 37ste... Uh, dat, dat is echt wel 37, weet ik... Uh, uh, heb ik het altijd wel in mijn eentje gedaan. En dat kon ik ook heel goed. Ik, kon, ik bedoel, ik, ik had wel uh, vriendinnen hoor, en verhoudingen. Uh, maar die gingen meestal, het duurde niet, niet al te lang... En dan, ja, dus ik, ik kon heel goed alleen zijn, kon heel goed in mijn eentje. Ik werkte me suf, ik, ik speelde veel. Ik zat in die tijd bij, was ik als acteur bij uh, toneelgezelschappen. En, uh, en, maar ondertussen schreef ik ook toneelstukken en begon ik, uh, begon ik ook voor uh, de VPRO toen uh, een te de televisieserie te schrijven. En uh, dus, dus dat, dat heb ik eigenlijk allemaal in mijn eentje gedaan. En 37, dan, dan zitten we in 1987. Dat, ja. is, dat is het jaar dat je dat je, je vrouw tegenkomt, Monique. Ja, toen, toen ontmoette ik Monique. En toen was het uh, helemaal klaar met de onafhankelijkheid. Ik bedoel, ben volledig verslaafd aan Monique geraakt. Zo <laughs> verliefd geworden dat dat, dat, dat ja, zelfstandig dat is... er wel vanaf kon. Ja, nou, ik, ik ben nog steeds zelfstandig. Monique is ook heel ja, zelfstandig. Ja, maar, maar je hoeft maar, niet meer alles alleen te doen. Nee, nee, ik hoef absoluut niet meer alles alleen te doen. En uh, ja, Monique is, is gewoon uh, mijn tweede dus dat is, dat is, uh, is zo'n symbiose. Dat, uh, daar, dat, is, dat is een stuk makkelijker dan het allemaal in je eentje doen. Jullie zaten toen samen in een, uh, in een film. Ja. Dat, ja. dat weet ik nog. Ja, ja, een maand later. Een maand later heette die ja, film, ja. ja, ja. En dat ging over twee vrouwen. Die van, dus René Soutendijk en Monique. Die, uh, die van, van uh, uh, uh, leven gingen wisselen. René Soutendijk, daar was ik mee getrouwd. Ik was psychiater. Uh, net zoals mijn broer uh, dat toen al was. En, uh, en ik was getrouwd met René Soutendijk, maar er kwam dus. Monique uh, van de, Monique van en van de Fan. Uh, die, en ik moest dus verliefd op haar woorden. En dat lukte vrij makkelijk. Daar kon je goed in inleven. Ja, daar kon ik me heel goed in inleven. Ja, dat kan je ook nog wel zien als je die scènes terugziet. Dan zie je van, oh ja, ja. Maar op dat moment wist niemand het. Wist niemand dat we een verhouding hadden. Dat was... Dat, dat, dat was uh, dat is ook wel verstandig. Volstrekt verborgen, ja. Dat kon ook helemaal niet. Maar, Jouw ja. vader was, was, een, was een grootheid... Ja. In, in het vak, dat jij ook koos... tegen zijn wil. Dan kom je ineens... als zoon van... En dan, ja. dan, dan zullen mensen toch denken... oh ja, die is, die is natuurlijk door zijn vader gestuurd. Of die, uh, ja. die denkt dat hij in de voetsporen treedt. Dat, dat lijkt me wel een gevecht. Nou, dat was ook wel een gevecht. Want toen ik uh, toen laatst ik samen deed voor de toneelschool... toen leefde mijn vader nog. Toen, toen had ik tegen de directeur van de toneelschool in Amsterdam... Jan Cassies uh, gezegd... Uh, dat was een goede vriend van mijn vader... had ik gezegd van... je mag niet vertellen wie ik ben. Je mag niet zeggen dat ik de zoon voor Rob de Vries ben. Want dat wil ik niet. Ik wil op mijn eigen meritjes... Uh, wil ik wil, wil op die school komen. En, maar niet vanwege de naam van mijn vader. En uh, dat, dat heeft, daar heeft hij zich ook aan gehouden. Maar ja, Ank van der Moer zat daar en Ton Lutz... in de commissie voor, voor die audities. Dus die wisten het wel? ook Het eerste wat ik hoorde toen ik toneel opkwam... Zijn zo voor de Vries. <laughs> dus dan, kon, ik toch, uh, kon ik er niks aan doen. Maar ik geloof, ik geloof wel dat ze me op mijn talent hebben aangenomen. Tenminste, het, het ging allemaal vrij makkelijk. Ik mocht me maar heeft de druk op je gelegd? Was, was je daardoor ambitieuzer? Of, of had je het idee dat je je aan iets moest ontrukken? Ja, het, het was 1968, 69 Het was natuurlijk tijd van de studentenopstanden. Van ook uh, de tijd van de vernieuwing van het toneel. Uh, mijn vader die ging uh, dood toen ik in de eerste klas zat uh, van de toneelschool... En ik heb mij toen toch wel behoorlijk afgezet juist... tegen het oude, oude toneel. Ik wou, ik wou gewoon het hele nieuwe experimentele toneel. En we, we richtten al gauw, al toen ik op school zat... richtte ik al gauw met Jan Joers Lamers onafhankelijk toneel op. En dat was een hele experimentele toneelgezelschap. En daar, daar, hebben we, daar heb ik zeven jaar mee gewerkt en getoerd. En, uh, dat maar was het was een, ook een, een soort theatrale vadermoord... Het, was, het ja. was een generatie die zei, zoals jullie het doen, prachtig, mooi... maar wij gaan het even echt helemaal anders ja. doen. Weg ja. ermee. Ja. Ja. Maar bij, bij jou was het ook, ook een letterlijke vadermoord. Want ja, jouw vader dat, was, was ja. die generatie. Dat was die generatie. Ik ben, ben wel heel erg blij dat mijn vader... dat allemaal niet heeft hoeven meemaken. Ook die hele actiegroep Tomaten zo niet heeft uh, hoeven meemaken... Dat was echt een revolutie tegen het gevestigde toneel... waar hij natuurlijk ook toe behoorde. En, uh, maar ik denk dat hij het wel leuk had gevonden... dat, dat, dat ik een hele andere kant uit uh, ben gegaan. Uh, maar ja, dat, dat, dat is gisteren, want uh, toen leefde hij al niet meer. Maar we, ja, ik heb toen, toen, toen een tijd lang... Uh, ja, dit, ik heb het nooit als vadermoord gezien. Maar ik, ik vond ja, de, al dat andere toneel vond ik een beetje oude hap. Dat had ik wel gezien. En ik, ik, ik heb mijn hele leven lang, vanaf mijn vierde... heb ik geloof ik alle voorstellingen gezien die mijn vader maakte. En, uh, dus ik had alle Shakespeare's en alle, alle Beckett's... en uh, alle, uh, alle stukken had ik al, Tennessee Williams... en uh, al die stukken had ik allemaal al gezien. En, uh, en ja, ik wilde het anders doen. Maar vadermoord klinkt meteen heel negatief, nee. maar alsof het soort verraad is. Maar, maar dat is het misschien niet eens. Misschien is het ook gewoon een gezonde fase in, in, in ieders leven om, om, om dat los te laten. Ja, misschien is het ook wel geweest dat ik, dat ik juist die andere kant heb gekozen om niet vergeleken te hoeven worden met mijn vader. En uh, dat, dat, dat, dat kan het best zijn hoor. Maar uiteindelijk ja, ben ik toch in het meer gevestigde toneel... via toneelgroep Baal en daarna toch ook toneelgroep Amsterdam... of het Amsterdamse toneel, het nationaal toneel. Toen ben ik toch ook wel weer in het wat klassiekere werken terechtgekomen. Ja, ik kan jou, jouw loopbaan eigenlijk totaal niet plaatsen. Nee. <laughs> Helemaal niet nee, te doen. Het is ook een hele grillige, grillige Alles. loopbaan. Ja, op een gegeven moment uh, ging ik uh, een vrije probleem productie doen, uh, jaloezie met Annette Nieuwenhuizen. En dat, dat was... Nou ja, dat je überhaupt vrije productie ging doen, dat was, was echt een... Dat, was, dat kon helemaal niet in die tijd. Mijn collega's, die, die verguisten me ook. Die zeiden, je bent helemaal commercieel geworden, ben je helemaal gek geworden. Maar ik vond het een prachtig toneelstuk. En ik vond het ontzettend leuk om eens een keer voor, echt voor volle zalen te spelen. Want dat deden we natuurlijk niet. Wij speelden dat voor hele kleine zalen. En ik vond, ik vond dat... Dat vond ik wel weer heel erg leuk. Ja, en via die, uh, ja, daarna ben ik in dat, in dat Vlaamse pot uh, terechtgekomen. Ja, dat, dat was dat, natuurlijk moet, helemaal. Een, dat een, moest je helemaal vreselijk hebben gevonden. Dat, dat, ja, daar werd ik ook totaal door verguisd en. Uh, en maar dat ja, was dat, een leuke serie was. En ik het denk was dat was een hartstikke leuke serie. Ik denk en, dat iedereen dat nu wel vindt, ja, achteraf. Nee, dat, dat gebeurde ook wel in de loop van de jaren. Dat we, ik heb daar drie jaar in, in, in gespeeld. Uh, en, en in de loop van, van de tijd uh, gingen al die collega's wel overstag. En die zeiden van, mag ik ook een keer meedoen, want het is zo leuk. En, uh, maar het was natuurlijk een hele uh, de, de rare omslag. Ook omdat, je, omdat die serie zo populair werd. Dat je plotseling ja, uh, bekend werd van de televisie. Het lijkt me moeilijk als je zoveel verschillende dingen doet... Om, om op een zeker ogenblik van jezelf te kunnen zeggen... nu heb ik het. Nu heb ik het gevonden wat ik zoek. Nu, nu, nu heb ik het onder de knie. Nu ben ik goed. Uh, ja, nou ik, ik weet dat ik. ik, ik na na uh, de Vlaamse pot. En nu heb ik, toen heb ik ook nog mijn dochter en ik uh, gemaakt. Dat schreef ik ook zelf. En dan speelde ik ook de hoofdrol in. Uh, en, en toen op een gegeven moment, toen, toen zei ik tegen Monique: van uh, ik, ik wil nu weer het serieuze toneel in. Ik wil weer serieus genomen worden als acteur. Ik ben, ben nu plotseling een televisieacteur geworden. En ik wil, wil weer, weer gewoon weer gewoon serieus mooie toneelstuk spelen. En toen ben ik dat gaan doen. En uh, toen heb ik scènes uit een huwelijk gedaan. En daarna uh, Who's the Freight of Virginia Woolf uh, gedaan... Uh, uh, en toen, toen werd ik plotseling, toen kreeg ik Louie door voor, voor Virginia Woolf, voor, voor George. Dus toen werd ik plotseling weer geaccepteerd als als als echte toneelspeler. En maar ja, ondertussen was ik ook aan het schrijven. Dus ik, ondertussen was ik ook films aan het schrijven. Dus in diezelfde tijd schreef ik de ontdekking van de hemel van van Moody's. En uh, dat was, was een hele andere kant. Dus dat was eigenlijk altijd een hele serieuze kant. Eigenlijk is het altijd zo gegaan. Als je, als je dan uh, een ja, succes kreeg met het ene... was je eigenlijk alweer met iets anders bezig. Ja. En echt iets heel anders. Ja, ja. Altijd... Uh, ja. Altijd twee stappen verder. Ja, en nou, op een gegeven moment is het, is het schrijven wel, uh, heeft wel de overhand genomen. Inmiddels wel, denk ik. Ja, dat ben ik, echt, ik ben echt de laatste paar, ja, de laatste tien jaar wel veel meer schrijver dan toneelspeler. Ik bedoel, dat doe ik ook niet zo vaak meer. Terwijl ik het wel heel erg leuk vind hoor. Want als ik, als ik nu weer met, met Westborg serenade op het toneel sta... dan voel ik wel weer de, de, de oude energie terugkomen. Van het leuke natuurlijk van, van, uh, van toneelspelen is, is dat je reacties hoort in de, de zaal. En die moet je erbij denken als je schrijft. En die moet je erbij denken als je schrijft. En dat, dat hoor je eigenlijk nooit. Als je uh, Dr. Deen schrijft, dan, ja, dan zie je wel dat er 1,8 miljoen mensen naar kijken. Maar, maar hoe, ze het, hoe ze reageren weet je niet. We hadden laatst een, een soort fanclub van uh, Dr. Deen. Uh, en, en toen zaten er 600 man in een bioscoop... en er werden de eerste twee afleveringen van dit seizoen... Getoond. En toen hoorde ik plotseling reacties eh, vanuit de zaal: van mensen die oh, of uh, huilden, of moesten lachen. En dat is zo lekker. Terwijl als je thuis gewoon op de bank naar zo'n aflevering zitten kijken op de televisie. Niemand reageert, je hoort niks. En, en na afloop hoor je ook niks. En, uh, en als je dat, het zit te schrijven, dan hoor je al helemaal niet of die lach komt, nee, of, of, nee. of die ontroering. Of, nee, of nee, wat dat dan. weet je niet. Dat weet je niet. Ja, ik, ik weet het wel een beetje. Ik, ik weet wel, ik kan het inschatten. Handen. Ja, ik kan het wel inschatten. Als ik, ik, ik, ik, moet er zelf, uh, als ik zelf moet lachen, dan, dan weet ik dat er nog wel een aantal meer mensen zullen lachen. Om, om wat ik schrijf. Je, je vader wilde heel graag niet dat je, dat je het toneel inging, die, die nee. wereld inging. Ja. En je zei terloops ook van, van toen je met zijn, zijn oude liefde zat te, spraken, zat, zat, zat te, zat te, te praten: van, van ja, we wisten wel hoe het eraan toe ging in die kleedkamers. Ja. We, we wisten wel dat, dat hij uh, affaires had. Ja, ja dat, wist, dat wist ik. Uh, de, de, toen dat hij leefde, hij bij zijn leven wist ik dat niet, maar ik, ik kreeg dat pas te horen uh, toen hij nood was. Toen, toen kwamen plotseling de verhalen los. En ik, mijn vader was er gewoon een, een, de netste. Deed zich altijd voor, de netste huisvader van, van, uh, van Nederland. In al die Margriet-interviews. En uh, weet je wel. Was hij altijd een goede huisvader. En hij was ook een goede huisvader. Hij was een fantastische vader verder. Maar die, dat, hele, die, dat hele tweede leven wat hij geleid heeft. Dat, uh, dat, dat, ja, dat ik kwam pas achter uh, toen hij toen dood was. Ja, toen zei een van mijn leraren: zei van ja. Ja, dat ja, huwelijk tussen je ouders, dat was ook niet helemaal... Uh... Want je moeder wist dat? Nee, mijn moeder, dat heb ik wel gevraagd, maar die was ook niet, wist dat ook niet helemaal. Die had wel eens een vermoeden, maar wist dat ook niet echt. Maar ik kreeg dat, omdat ik dus in, de, in die toneelwereld zat, kreeg ik dat langzamerhand te horen. Ik kreeg van, toch van een paar actrices wel te horen van: oh, jouw vader, nou. Dat was maar er eentje. Ja. Het was ook een mooie man. Ja, het was een mooie man. Het was een charmante man. Dus ik, ik, ik begrijp het ook best dat hij dat. Dat tweede leven heeft gehad. Ik had het alleen graag met hem een keer erover willen hebben. Want hij was tegen mij namelijk altijd vrij ouderwets. Toen, toen ik uh, mijn eerste vriendinnetje had en, en, en hem vertelde dat, ja, dat ik verliefd was op een andere meisje. Toen, net toen ik op de toneelschool kwam, werd ik natuurlijk verliefd op een andere meisje. En dan vertelde ik aan hem en dan zei hij van ja, nee, maar je moet echt bij je vrouw blijven hoor. Je moet bij je eerste vrouw blijven. Dat moet je echt doen. En dat heeft hij ook gedaan. Dat heeft hij, is ook hij is bij zijn vrouw gebleven. Alleen ja. niet, niet helemaal matrouw. Was, was dat dat hij jou niet in het toneel wilde hebben, een manier om jou te beschermen? Of wilde hij zichzelf beschermen? Beide, denk ik. Ik denk dat hij dat dacht: van oh, die jongen die met, met die uh, zware astma, uh, gaat hij dat redden op het toneel? Zwaar leven. Uh, en het is een zwaar leven en je moet veel adem hebben om, uh, om een zaal te bespelen. En uh, dat, dat heeft hij gedacht. En dat begrijp ik ook wel heel goed achteraf gezien. Maar hij heeft ook waarschijnlijk wel gedacht: van ja, maar dan, dan komt hij in mijn uh, andere leven terecht. En dan, dan krijgt hij dingen te horen die ik tot nu toe altijd mooi verborgen heb weten te houden. Dat zal er ongetwijfeld bij gezeten hebben. En misschien zit, heeft er ook nog wel een soort van jaloezie of zo bij gezeten. Dat, ho, hoewel ik mij dat eigenlijk nooit kon voorstellen dat de vader jaloers kan zijn op zijn zoon, maar dat schijnt toch wel, schijnt toch ook wel. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Meestal is het is allemaal verhalen van trots. Ja. Was jij was jij teleurgesteld toen toen je je de het ware leven van je vader leerde kennen? Nou, teleurgesteld niet. Maar ik, ik, ik was wel geschokken, geschokt ook. Ik had wel iets van... Ik heb ook wel een toneelstuk toen geschreven... waarin ik hem ter verantwoording heb geroepen. Om, een soort van dialoog herinner ik me nog... die ik met mijn vader had. En ik zei van, waarom heb je me dit nooit verteld? En Het, het geestige was dat in die dialoog... Uh, mijn vader eigenlijk won. Want je zei van, uh, ja, maar wat had je dan gewild... dat ik je wel verteld had? Was je dan vrolijk geweest? Dus het... Uh, dus door dat toneelstuk te schrijven kreeg, had ik een dialoog met mijn vader. En kon ik, kon ik zijn standpunt eigenlijk ook wel begrijpen op een gegeven moment. Want dat moet je doen als je iets schrijft. Je moet je in dat standpunt inleven. Ja, ook al ja, is het niet wat je zelf ja. wilt op dat moment. Ja. En ja, toen ja, kwam je exact. eruit dat hij eigenlijk daar misschien ja. goed aan heeft gedaan. Ja, ja. Dat, ik, ik begreep hem wel eigenlijk. Dat, dat, dat hij dat niet uh, openbaar maakte, dat, dat begreep ik wel. Je, je staat nu met je eigen zoon op de, op de planken. Ja. Wat, wat om meerdere redenen bijzonder is. Want het, het gaat over jouw vader en, en jij staat met jouw zoon. Ja. En, en jouw zoon heeft, heeft niet een enorme staat van dienst als acteur. Nee. Het is zelfs geloof ik niet, niet eens een grote ambitie om... Uh, nee, hij, hij, uh, hij heeft net zijn bachelor's uh, psychologie uh, uh, gedaan. En is helemaal in de VR, de virtual reality. Uh, daar heeft hij een bedrijfje in en hij schrijft daarvoor. En hij ontwerpt daar uh, games voor. En en, en, en en heeft ideeën voor speel, speelfilms en zo. Dus die is daar heel, uh, heel erg op die, dat gebied bezig. Dat is natuurlijk ook een kant van mij. Dat, uh, ik, ik weet nog wel dat hij op een gegeven moment... op. 16 of zo bij mij op mijn werkkamer kwam en zei tegen me van. Hé, hey pap, kan je, kan je mij eens even leren hoe je een filmscript schrijft? En toen zei ik, ja, dat is goed. Maar dan moet je het wel, dan ga ik het wel ga ik je zo serieus aanpakken. Net zoals een andere script schrijven. Dan moet je eerst een synopsis maken en dan moet je een treatment maken. En dan mag je eens langzamerhand aan een dialoogversie beginnen. En dat hebben we ook echt wel gedaan met z'n tweeën. En dat is eigenlijk met het acteren ook zo gegaan. Want hij. hij had, had natuurlijk helemaal geen training en was ook uh, hij sprak een beetje altijd een beetje binnensmonds een beetje zo met een laag stem een beetje zo uh, en uh, toen zei ik, nou, als, je, als je dit echt wil, als je echt met mij de planken op wil... moet je even naar mijn uh, zangleraar gaan, naar Jaap Dieleman. Want die, uh, die gaat jou uh, leren zingen en dan leer je ook uh, spreken... en dan leer, die, leer je ook gewoon uh, te projecteren naar de achterste rij. En dat, die, die heeft tien lessen van Jaap Dieleman gehad... en toen sprak hij plotseling geheel anders en opende zich... En, en, en tot nu toe, uh, gewoon bij alle repetities... en ook na de voorstellingen en zo, bepraten we alles wat hij doet. En dan geef ik hem ook nog aanwijzingen. En die pikt hij ook allemaal heel snel op. Dus uh, dat, dat, dat, dat doet hij heel goed. Dat, dat, uh, hij, hij heeft, hij heeft een, een snelle manier van... Hij heeft het talent, want dat is voor mij altijd talent... dat mensen, als ze een aanwijzing krijgen, ook daar iets mee kunnen doen. En dat ook iets kunnen veranderen. En dat heeft hij. Dat, dat heeft hij ook met het acteren. Dus dat, dat hij hij, hij staat er, moet ik zeggen, als een, als een, gewoon als een ervaren acteur. Ik, ja. had, ik kon ergens aan zien dat dat niet zo was. Ik had me dat ook geen seconde afgevraagd hoe, of dat anders zou zitten. Nee, dat, dat, dat vind ik nu ook, ja. Dat is, dat is echt, ik zie die met sprongen vooruit gaan. En het is toch bijzonder, vind ik, dat, dat je een verhaal ziet als, als bezoeker... Ja. En je weet dat dat het gespeeld wordt ook door de zoon en de kleinzoon. Ja. Dat dat dat dat geeft toch een extra dimensie aan die. Uh aan die voorstelling. Ja, dat is, dat, maar dat, dat vind ik zelf ook zo. Dat ervaar ik ook zo. Dus ik, ik, uh, voor, voor mij is het ook... Uh, eigenlijk een van de leukste dingen... die ik in de laatste decennia heb gedaan. Dit is, dit is echt wel... Uh, ja, dit is super om dit te doen... samen met je zoon. Dat had ik ook heel graag met mijn vader willen doen natuurlijk. Met hem ik nog had, eens op ja, de plank staan. ik had heel graag met hem op de planken gestaan natuurlijk. Maar dat, dat, daar hebben we nooit de kans toe gekregen. Uh, omdat... Ik, de, omdat toen dood ging, maar dat ik heb ik heb één film ooit met hem gedaan. Toen was ik twaalf en toen speelde hij mijn vader. Het was een kinderfilm en dat, dat was een hele leuke ervaring. Dat en daar is bij mij ook geloof ik het virus van het toneelspelen toen begonnen. Dus ondanks dat je dat je vader dat niet wilde, heeft hij het eigenlijk wel aangewakkerd. Hij heeft het absoluut hij heeft je aangewakkerd. je er niet bij weggehouden? Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het is gewoon die film met me gemaakt. Ja. En die, die heb ik nog steeds, die film. Die is wel heel erg leuk om af en toe te zien. Het is, het is iets moois, vaderschap. De, de, de trots die je hebt, maar ook de strengheid die je hebt. Die, die, ja. die, die ja. beide kanten vind ik mooi. Nou ja, kijk, mijn vader was, was in die zin uh, heel streng. Uh, dat hij bijvoorbeeld, toen, toen ik naar het gymnasium ging... Uh, tegen me zei, uh, van, ja, ik ga jou nooit horen. Want uh, ik weet zeker dat jij gewoon je werk doet. Dat je je huiswerk maakt. En dat je gewoon uh, goed werkt. Op dat, uh, nou ja, nee, ik dacht er niet aan om niet goed te werken. Om niet mijn huiswerk te leren. Dat dacht ik niet aan. Dat deed ik gewoon. En ik, ik kwam later ook wel... Toen ik ooit Left Luggage schreef... De, de, een film over, uh, over een chassidisch-Joodse familie... Toen, uh, toen heb ik me heel erg in het gassidisme in het orthodoxe jodendom verdiept. Want ik ben verder helemaal niet Joods opgevoed. Niet religieus? Helemaal niet religieus. Nee. Mijn vader deed dat na de oorlog. We, we mochten niet eens besneden worden, mijn broer en ik, bij wijze van spreken. Uh, want dan zou je herkend worden in de volgende oorlog. Dus hij, die was, had zich daar enorm van afgezet. Maar toen ik dat, uh, me verdiepte in dat orthodoxe jodendom... toen, toen dacht ik van... Dit is de moraal die ik altijd heb meegekregen van mijn vader. Die strengheid. De strengheid ook van het leren en lernen. Hè? Het echte studeren en uh, kennis is macht. En, uh, en al, al dat En, en ook zijn, zijn, zijn houding ten opzichte van vrouwen. De, de, wat, mijn dame, het wat, wat, eerste meisje, daar blijf je bij. En je vieze moppen mag je niet vertellen. En daar was hij heel streng in. En heel wet in eigenlijk. En daar kwam ik pas achter toen ik. Dat die, die film aan het schrijven wat, dacht ik van verdomme, dat is mijn opvoeding gewoon. Hier ben ik in opgegroeid. Ja. En je vertelt best wel veel over, euh, nou ja, over, over dat, je, dat je leerde dat je, dat je het zelf moet kunnen. Dat je op eigen benen moet ja. staan. En je vertelde over je vader die, die, die helemaal niet zijn trauma kon laten zien. Behalve als hij s'nachts lag te woelen. En zijn, zijn vrouw dat wel merkte, maar het werd verteld als een, als, als, een, als een grap. En je bent op een zeker ogenblik, zijn jullie een, een kindje verloren, heel jong. Ja. Twee ja. jaar oud was het, was het kindje en ja. een, een hersenvliesontsteking. Ja. En uh, dat, is natuurlijk een, dat is natuurlijk een enorme, tragische, traumatische, uh, ga maar door gebeurtenis. Ja. ja. Is, dat, is dat ook een moment geweest dat al die dingen zich tegen je keerden? Werkte toen al die strategieën? Uh, nee, de, de, de, als, als zoiets gebeurt, dan word je zo verschrikkelijk op jezelf teruggeworpen. Dat, dat, was, uh, dat, dat was totale chaos waar ik in terecht kwam. En, uh, en, en waar, waar Monique ook in terecht kwam. Dat was echt pure chaos. Bedoel, dat kan ook haast niet anders. Nee, dat kan ook niet anders. En dat heeft ook nog veertien dagen geduurd voordat hij overleed. Ze dus hebben de veertien dagen daar in, het, uh, in de intensive care gezeten. Dat was, was echt de, de hel. Het was de absolute hel. En, uh, en, en daar heb, zijn we heel langzaam uh, op, een, op een hele goede manier uit, uitgekrabbeld. Wel omdat ik meteen na, nadat dat gebeurd was, als eerste uh, um, Louis Tass, uh, mijn, mijn, voor, mijn vroegere psychiater, heb opgebeld. En gezegd van, uh, ik moet, uh, ik moet, uh, uh, wij moeten bij jou uh, langskomen, want dit, dit gaan we niet, uh, gaan we niet met z'n tweeën oplossen. Dit, uh, dit, dit, dit is te erg wat er gebeurd is. En dat, dat heeft heel erg geholpen. we uh, er zijn daar nou drie, vier jaar in therapie geweest. En dat, dat, dat was, dat was was heel heel goed en daar, daar, daar, daar heb, ik ook, heb ik ook wel uit de eenzaamheid weer omhoog moeten kruipen hoor. Dat was, was wel zo dat, dat, dat, dat ik op een gegeven moment niet meer bereikbaar was. Uh, op, uh, nadat eerst uh, Monique de rouw had gehad, heb ik, ben, ben ik in een soort van vreselijke depressie gestort. En, en, en daar was ik heel erg moeilijk uit te krijgen. Want dit, dit is iets dat je, dat je, want je zegt, van, ja, je moet op jezelf staan of je moet, uh, je, moet, je, moet je best doen. Maar dit, dat zijn allemaal dingen die uiteindelijk dan niet blijken te helpen. Want hier kon je niets tegen doen en ook tegen die rouw is niet iets zo concreet te doen. Nee. Nee, daar, daar is echt daar, de, tegen die angst en die onzekerheid... De, de, alle zekerheid wordt onder je weggeslagen Dus het, alles is mogelijk. Uh, alles kan gebeuren. Er is het, uh, uh, alles is toeval. Dus de, de, de, op elk moment kan van alles gebeuren. Die, dat, dat soort van gevoel. En je begrijpt heel goed dat mensen, sommige mensen zich vasthouden... aan bijvoorbeeld godsdienst op dat moment. Omdat je dan tenminste nog een beetje houvast hebt. Maar om je te realiseren dat er eigenlijk geen houvast... Vast is en dat, dat je dus dat je alles kan overkomen op elk moment uh, van de dag. Dat, dat, is, dat, dat is behoorlijk verwarrend. Voelde dat als je eigen falen? Nee, er was geen sprake van falen. Dat maar je was... kan, kan het wel voelen natuurlijk. Nou, ja, het is wel zo dat, je, dat, je, uh, uh, dat, dat ik wel gemerkt heb dat, je, uh, dat, dat als je zoiets overkomt... en dat zie ik ook heel vaak bij andere mensen die zoiets overkomt... Uh, de, dat je de schuld bij jezelf gaat zoeken... Dus dat je gaat denken van God, als ik toen niet dat had gedaan, als toen niet dat, en als ik toen toch al eerder een winterjasje... Uh, nou, al dat soort onzin uh, argumenten, die gaan door je hoofd. En, uh, en, en dan op een gegeven moment realiseer je, en dat, dat, daar was Louis Tas ook he, goed in om je om dat te begeleiden. En, en op een gegeven moment weet je dus van, ja, het is dus niet mijn schuld. En, maar... Het is heel, eigenlijk heel handig om schuld te hebben. Want dan heb je nog een beetje houvast. Dan heb je je leven nog een beetje in de hand. Ook al keer als je, zich tegen jezelf. Ook wel een ja, soort, soort gezeling. Ja, maar dan, maar dan heb je nog tenminste het idee... dat je hetzelfde touwtjes in de handen hebt. En als je als je, je op een gegeven moment realiseert... wat ik maar natuurlijk realiseerde... Dat, dat, dat, je dus niet, dat, dat jij er niets aan kan doen... En je, dat je geen schuld hebt... Dat, dan. Ben je alle, alle houvast kwijt. Je hebt toen een roman geschreven. Ja. Die daarop geïnspireerd was. Ja. De, niet helemaal één op één. Maar wel, wel duidelijk autobiografisch ja. uh, geïnspireerd. Was, was dat uiteindelijk waar je, waar je een plek vond om... om om het te verwerken? Je, je studeerkamer? Of... Ja, het was. Ik heb dat gedaan pas negen jaar nadat het uh, me overkomen was. Daarvoor kon ik überhaupt helemaal niet uh, overschrijven. Dus dat. Uh, en op een gegeven moment toen, toen vond ik, vond ik een, een, een manier, een verhaal waarvan ik dacht, van, oh ja dat, dat, daar, kan ik het, dat, daar kan ik het aan ophangen. Daar kan ik al die gevoelens en al die, al die ellende... Kan ik, kan ik in ieder geval in banen leiden door dat verhaal. En dat, dat, dat, dat heb ik toen geschreven, ja. ja. Om, het, om het verhaal in banen te leiden, om, om de chaos te overwinnen. Ja, te, ja. ja. Om, om het niet alleen maar aan elkaar te laten hangen... van onoverzichtelijkheid en, ja, en pijn ja, en dat soort dingen. Ja, ja. Ja. Hey, hoe heeft het jou veranderd? Ben je, ben je nederiger geworden? Of? Uh, nou, dat... Uh, hoe heeft het me veranderd? Ja, het, het, wat, wat je verandert is eigenlijk dat je... Uh, God, dat we het hier nou weer over hebben. Ja, uh, ik, vind altijd, ik vind het altijd moeilijk om het erover te hebben. hoor. Ja, dat begrijp ik goed. Maar uh, uh, het, het, in ieder geval heeft het raar genoeg... We hadden natuurlijk Sammy, uh, die was drie maanden... Onze zoon Sam. En uh, die, die trok ons uit de modder. Want die was uh, elke ochtend. werd die wakker en die was vrolijk. En uh, die, die, je moest hem verzorgen. Hè. En, uh, dus die, die, die, die, op een gegeven moment. Heb, leer je dan van, van elk moment. De, uh, te genieten. Na een paar jaar. konden we dat weer: dat, we, dat, dat de, die grausluier uh, over het leven. Uh, wegtrok. En en en en je juist je realiseerde van ik ben veel meer van het leven gaan genieten. En, en ook veel meer van, van, van kunst gaan genieten. Van, van gewoon mooie dingen en lekker naar, naar, naar, naar prachtige voorstellingen gaan. En daar, daar helemaal in opgaan. Dat, dat, dat heb ik toen echt veel... Eigenlijk heeft dat, dat gevoel van, van genieten verhevigd. Juist omdat je zag dat het allemaal eigenlijk heel omdat kwetsbaar zo, is. Ja, zo kwetsbaar is en zo, zo kort kan zijn ook. Dus je moet gewoon uh, alles uithalen uit dat leven. Heeft, er, heeft dat wegvallen van, van een zekere druk je ook beter gemaakt in je werk? Ja, dat is. Zo... Die, die relativering die je noemt. Van ja, het is eigenlijk zo kwetsbaar en zo. Het stelt eigenlijk zo weinig voor in die zin. Het is, het is nou Het heeft, het, het, het heeft mijn, mijn onzekerheid een beetje weggehaald. Dus ik ben daarna pas echt. Ik had een, een, een, al, al een filmscript geschreven. en ik had al voor televisie geschreven. Uh, maar toen ging ik plotseling. Not Left Luggage schrijven. en Discovery of Heaven schrijven. En. en, en ik, ik had ook geen angst meer van, van. Oh, stel je voor dat het niet goed is of zo. Ik dacht van, ach ja, als het niet goed is, dan, dan maken we het beter. Dan en, uh, en door ben, verder. Ja, dat kon me allemaal niet zoveel meer schelen, eerlijk gezegd. En ja. dat, is, dat is wel een prettige houding. Dat je, ik kan ook heel makkelijk kritiek hebben op. Uh, als, als mensen kritiek hebben op, op, op, op, op wat ik heb geschreven of zo. Dan denk ik van, oh ja, nou ja, als twee dat zeggen, dan zal er wel iets van waar zijn. Dan moet ik het veranderen of zo. Dus dat. dat dat, dat, dat, dat is, gaat me een stuk makkelijker af, ja. Dat, dat hoorde ik toevallig vanmiddag toen het over voetbal ging. Omdat iedereen het vandaag over dat ene doelpunt had. Ja. Van Ronaldo, toen, toen zei iemand van ja, een, een, een spits die denkt ik moet scoren, die, die zal niet scoren. Nee. Terwijl een spits die gewoon speelt, intuïtief, ja. die zal scoren. Ja. Nou, maar dus, eigenlijk is dat hetzelfde als bij toneelspelen. Je moet bij, bij toneelspelen nooit op het effect gaan. Je moet echt. Van, momen, van moment tot moment gaan en je overgeven aan, aan, aan de tekst en aan het stuk. En dan op een gegeven moment vlieg je, dan zweef je, dan ga je vanzelf. En dan uh, uh, uh, merk je na een uur, van, uh, uh, nou bij de voorstelling bijvoorbeeld... van, van Westerbork-Serenade, we, we zijn al klaar. En dan heb, heb ik een, in feite een uur uh, volstrekt op mijn, uh, mijn intuïtie uh, gespeeld... Dat een zware rol is, meerdere, meerdere rollen die je op je neemt en ja. je, je moet, moet verkleden en van, van gedaante wisselen. En, en ja, dat maar dat gaat, dat gaat ook dat schakelt heel makkelijk. Dat doet, dat, ja, op een of andere manier is dat een tweede natuur geworden. En, en, en, en ben, ben, de, die ambitie om de beste acteur van Nederland te zijn, die, die heb ik absoluut niet. Ja, wat zou dat ook zijn? Ja, nee, de nee, beste. wanneer wil ja, je dat? Ja, ja. Nee. Je dus, en het. dat moet je ook helemaal niet willen. Je moet ook helemaal niet goed willen spelen. Je moet, je moet gewoon je, je goed inleven in, in zo'n personage. En die eigenlijk het werk laten doen. En zeggen wat je te zeggen hebt. Ja. Soldaat van Oranje is, is misschien wel een van je grootste successen geweest. Ja. Omdat, omdat die voorstelling zo lang heeft gelopen wat, wat, wat niemand had voorzien. Ja. Ik, ja. ik heb hem gezien vrij in het begin... Ja. Want toen, toen was de sfeer nog een beetje, wees er snel bij... want zo lang zal die er niet staan. Ja, ja, en het wordt ja, bijzonder. Ja, ja. En vijf jaar later stond, stond die er verdorie nog, ja. die, die voorstelling. Ja. Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is heel wonderlijk gegaan. Het is, ik, ik had in die tijd. Het was, weer, het was voor de eerste keer dat ik überhaupt een, een musical schreef. Dat had ik daarvoor nooit gedaan. Ik had bij Baal wel eens muziektheater gemaakt en zo. Maar ik had nooit een musical geschreven. Maar ik, ik, ik was gewend aan filmschrijven. Dus ik ging bedacht gewoon van ja, ja, op een gegeven moment schreef ik gewoon op. Nou, ze, gaan, ze stappen in een bootje, ze, ze, ze gaan de zee op, slaan om en zwemmen terug. En toen was het nog niet eens bekend of we op een vaste locatie zouden gaan of dat we een, een reisvoorstelling zouden maken. Maar ik had dat gewoon opgeschreven omdat ik gewend was, in een filmscript kan je dat makkelijk opschrijven en dan, dan, dan kan je dat ook uitvoeren. Maar op het toneel is dat natuurlijk heel veel ingewikkelder. En ik ik had er gewoon gezegd, ja, er komt een vliegtuig. Ik dacht, well, ja, dat kon bij Missa. Je kon, ook, kon er ook een helikopter opkomen. Dus uh, daarna dan schrijf ik gewoon dat er een Dakota uh, landt met Willemina die uitstapt. en zo en, Maar doordat ik dus die heel erg filmisch en heel veel locaties had beschreven, wat je eigenlijk voor het toneel nooit doet, kwamen we erop, naar nou, dat moet dus op een vaste locatie. En toen we die hangar hadden, toen stonden we daar in die hele grote, lege hangar. En toen hadden we maar hoe gaan we dat dan doen, al die locaties? Want het waren iets van negen vaste locaties. Wat, hoe Gaan we dat tot op een draaitoneel zetten of zo? En toen zei iemand, nee, waarom zetten we het publiek niet op een, op een, een, een draaischijf? En dan bouwen we gewoon die negen locaties bouwen om die draaischijf heen. En dan kan je heen en weer uh, draaien met het publiek. En dat was natuurlijk een, dat was nog nooit gedaan. Dus het was gewoon een nieuwe uitvinding. En het, en het haalde toch iets naar boven. Want, want het, het boek: dat, dat hebben de meeste mensen wel of Veel mensen wel gelezen. De film ja. hebben veel mensen wel gezien. En toch kwam, kwam in die voorstelling een ander verhaal naar boven, op basis van hetzelfde verhaal. Ja, dat, en dat, dat kwam, en dat heeft ook natuurlijk met Westerbork Serenade te maken... dat kwam omdat ik me realiseerde dat het allemaal zulke jonge jongens waren. Ik bedoel, je had de film, die meestelijke film van Paul Verhoeven... maar, maar daar waren, waren, die jongens waren dertigers... Jeroen Krabé en uh, uh, Rutger Hauwe, Dat waren dertigers, dat waren oude mannen eigenlijk al. En ik dacht, van, nee. Het waren studentjes. Het waren studentjes, 21, 22-jarigen. Die plotseling voor een keuze komen te staan... waar je in het normale leven nooit voor komt te staan. Dus dat, dat maakt het interessant. En dan maakt het interessant... dat je als je dan negen soort van archetypes bedenkt... en... en al die negen een andere keuze laat maken... en een net iets andere keuze laat maken... tot en met iemand die gewoon de hele foute keuze maakt in zijn leven... en een SS er wordt. Maar ook die kan je volgen in zijn, in zijn, in zijn ontwikkeling. En dat, dat vond ik interessant. Als je die negen levens uh, inzichtelijk kan maken... en die, die negen keuzes ook inzichtelijk kan maken... dan wordt het misschien een heel interessant verhaal. En in, in de film had je, had je de man die die alleen maar klaagde dat hij niet kon studeren door het lawaai. En dat was eigenlijk de, de gewone Nederlander... die probeerde ja. zijn leven door te zetten... Ja. Ja, ja, maar die, die, die, er, is, er is ook er, er is inderdaad een figuur die zegt van... ja, maar ik wil doorstuderen. Ik bedoel, ik moet mijn uh, studierechten afmaken. en uh, Die zijn kop in het zand steekt en, en gewoon doorstudeert. Ook de enige eigenlijk die na de oorlog uh, heel geslaagd was... en meteen bij het ministerie werkte. Want al die andere jongens die in het verzet zaten... die hadden het na de oorlog heel erg moeilijk. Er waren allemaal anarchisten geworden. Die dachten dat ze het gewoon... Net zoals mijn vader, die dacht gewoon dat hij dat alles kon maken. Dat er geen autoriteit meer was die hem uh, de wet kon voorschrijven. Echt was hij ontwricht. Ja, dat was Oorlog. totaal ontwricht. Maar het was zelfs zo dat die... Dat die de, ik, ik, ik noem me nu een Rob de Friesje... als ik een foute straat inrij. Het was toevallig... ik zat met de, hele, met de acteursgroep... in de auto gisteren naar Capella aan de IJssel. En ik moest op een gegeven moment langs een file. Ik dacht van, nou, ik ga gewoon een vluchtstroker. Dus ik zei, jongens, ik ga even een Rob de Friesje doen. Want mijn vader... die, die ging dus vroeger... reed hij gewoon een straat in die hij niet in mocht. En dan zei ik als kind van... Mijn papa, dat mag toch... Niet. En dan zei hij: van ja, jawel, maar daar heb ik een speciale vergunning voor. en je had dat, gewoon maling aan regels. Had absolute had maling aan regels. Daar hield je zich gewoon niet aan. En dat, dat, en dat maakte hem zo leuk. Dus Het heeft mij in het begin, toen ik mijn rijbewijs had, ook heel veel bekeur, bekeuringen gekost. Voordat ik erachter kwam dat, dat, dat daar geen vergunningen voor waren. Dat, dat, dat Rob gewoon... de Friesje gewoon een boete <laughs> oplevert in, ja. in, in, in Nederland. Ja. Ik, ik, ik blijf erbij dat, dat, dat dit verhaal en, en, en ik vond de voorstelling heel heel mooi en indrukwekkend, maar dat dit dit verdient gewoon een, een speelfilm. Met, met, ja. met, met, een, met een groot budget en een grote cast. Dat, dat is een wil ik spannend ook, verhaal, een bijzonder ja. verhaal. Ja. Ja, dat wil ik ook heel graag uh, maken. En, uh, uh, eerlijk gezegd was het, had ik er al een filmscript van geschreven. Maar dat was een beetje naar, naar, op een ander thema terechtgekomen. Ook doordat uh, door, door mensen mij begeleiden. En, uh, die, die, ik ben be, toen een beetje afgeweken van, van wat ik eigenlijk wilde. Dus toen ik het toneelstuk ging schrijven... Ik, ik had Van dat, van dat filmskript had ik iets van 13, 14 versies al. En toen ben ik weer naar versie 5 gegaan. Waarin mijn vader weer een hele belangrijke rol speelde. En daar heb ik het toneelstuk weer op gebaseerd. Uh, die film heb ik nooit kunnen, kunnen maken. Omdat het, ja, we kregen de financiering niet kregen rond. Dat is ook ontzettend ingewikkeld waarschijnlijk. Ja, dat, is, ja, dat kost 4, 5 miljoen. Dus dat, dat heb je niet zomaar meer bij elkaar. Zeker niet in Nederland op het ogenblik. Is dat, dat is gewoon heel erg Moeilijk. En, uh, maar ik, ik, ja, nu, ik, nu ik het verhaal weer gewoon zo heb gezet, uh, zoals ik het zelf helemaal precies wilde, en nu ga ik het natuurlijk toch weer een filmscript gaan schrijven. Dus ja, dat, ja, dat, die ja, komt wel. Ja. Die film moet er ook komen. Die moet er komen, ja, absoluut. Westerbork, Serenade heet uh, de voorstelling en die is uh, te zien in de theaters. Uh, de première is al geweest, dus uh, hij is uh, ja. nu te bekijken. Edwin de Vries, dank je wel dat je te gast wilde zijn... en uh, hierover wilde vertellen. En veel succes met uh, wat je verder gaat maken met ja. uh, Dr. Deen. Uh, kom, ja. Komt er nog een, een nieuwe reeks eigenlijk daarvan? Nou, er zijn nu plannen voor een film. Een film over Dr. Deen? Ja, ja. ja dat zou ook wel Daar ben ik wel serieus zijn. over na, na, na aan het denken. Ja. Dankjewel, ik vond het uh, leuk om met je Ja, de te tijd spreken. vlog voorbij weer. Vloog voorbij. We gaan zo meteen verder met uh, Nooit meer slapen... en dan... Uh, krijgen we onder meer een sessie van SpinFist die we hebben opgenomen. Alke Huls heeft een verhaal gemaakt bij de voorbije dag. En Stefanie Laurier komt op bezoek vanwege een nieuwe solovoorstelling. Revolutie van de mislukking. En die staat helemaal in het teken van het grote falen. U kunt ons bereiken via Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of via de site van de VPRO, vpro.nl. Schuine streep, nooit meer slapen. Van alle kanten.